In Zuid-Afrika zijn zeker 19 mijnwerkers besmet geraakt met het coronavirus. De Platinamijn wordt nu tijdelijk weer gesloten. Vanwege de coronacrisis lag de mijnindustrie al wekenlang stil. De mijnen waren juist weer op halve kracht gaan draaien, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Zo stapte de vakbond van mijnwerkers naar de rechter om aanvullende coronamaatregelen af te dwingen. En in Duitsland wordt weer gevoetbald. De competitie lag ook daar maanden stil door de coronacrisis. Het is de eerste grote Europese competitie waar weer wordt gevoetbald. Wel zijn er voorzorgsmaatregelen. Zo mogen er maximaal 300 mensen in en rond het stadion zijn. En moeten op de reservebankstoelen leeg blijven. Het weer veel bewolking. In het noorden kan er een enkele bui vallen. Het is 12 tot 18 graden. Vanavond trekt die bewolking weg. Dan koelt het af naar 1 tot 5 graden. Morgen dan wat meer zon en maximaal 20 graden. Dit was het nos Journaal. ZFM Zievam, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. Er staan momenteel geen files.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 We don't talk in this kind Sig it in the back, it's a big deal, I need a song, I a I'm a lump of a song, you me to a it, Talk about the same old stories Bounce to the, to the beat, and let the, the, the bass go. Bounce to the beat, turn it up and let the, the bass go. Beep beep beep beep be reckless. Beep beep beep beep be, reckless The base gold, pounds of the feet, turn up and the base gold, the feet, the turn up and the base gold, the feet, the feet, the base gold, turn up and the base gold, the feet, the the feet, perhaps the feet, perhaps the feet, perhaps the Yes. Do it. Let's do it Gangnam Style I'm Star. Thank <laughs> you. Bye. Mm -hmm.